Hoi, welkom in het Rijksmuseum van Oudheden. Mijn naam is Ewout Genemans. Kijk maar op je iPod, dan zie je een fotootje van me. Je kent me vast wel van het televisieprogramma Willem Wever. Dit is een programma waarin kinderen vragen kunnen stellen over allerlei onderwerpen. Nou, jij kunt ook je vraag opsturen En wie weet ga ik dan samen met jou het antwoord zoeken. Een tijdje geleden wilde een meisje graag weten hoe het is om s'nachts in een museum te zijn. Midden in de nacht ben ik toen met haar naar dit museum gegaan. Het Rijksmuseum van Oudheden. We hebben met zaklantaarns tussen de mummies op de Egyptische afdeling gelopen... en in die grote tempel daar hebben we geslapen. Het was heel spannend. Maar nu wil ik die Egyptische afdeling graag eens overdag bekijken. Bij daglicht. Dan zie je toch net iets meer dan met alleen maar een zaklampje. Eens kijken of die mummies net zo eng zijn als s'nachts... Ik hoop natuurlijk dat ik er veel van ga leren, want mijn twee buurjongetjes... die kijken ook altijd naar Willem Wever en die worden steeds slimmer. En als ik ze dan een keer naar dit museum meeneem, dan wil ik ze natuurlijk wel iets nieuws te vertellen hebben. Lijkt het jou ook leuk om mee te gaan? Dan zal ik je hier en daar wat vertellen over de voorwerpen die we zien. Oh ja, eerst nog even dit. Heb je het prijsvraagformulier gekregen? Daar staat een vraag op. Als je goed luistert naar alles wat ik je vertel, dan kun je aan het einde van deze tocht... Het antwoord invullen. En als het antwoord juist is, dan maak je kans op een leuke prijs. Goed opletten dus. Tijdens onze wandeling over de Egyptische afdeling komen er soms ook plaatjes en foto's op je iPod te staan. Die gaan over het verhaal dat ik vertel. Ik zal het wel zeggen als er iets te zien is, maar hou het zelf ook een beetje in de gaten, want soms ben ik een beetje vergeetachtig. Laten we beginnen.